Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, Boink, roept het kabinet op... om de buitenschoolse opvang zo snel mogelijk weer volledig open te gooien. Nu mogen alleen ouders met cruciale beroepen hun kinderen brengen. Voorzitter Jellesma van Boink vindt het frustrerend... dat op de laatste persconferentie er geen enkel perspectief is gegeven... voor de buitenschoolse opvang. En dat, zo zegt hij, terwijl veel meer mensen weer aan het werk moeten... nu de contactberoepen weer aan de slag zijn gegaan. De GGD is kwaad op Maarten van Rossum. De Amicanist en tv-persoonlijkheid heeft zonder uitnodiging... een afspraak weten te maken voor een coronavaccinatie. Na verschillende telefoontjes met de afsprakenlijn van de GGD... trof hij een telefonist die bereid was hem in te boeken. Van Rossum vertelt erover in zijn podcast. De GGD vindt dat Van Rossum de indruk wekt... dat herhaaldelijk bellen zin heeft om voor te dringen. Maar Van Rossum was gezien zijn leeftijd, 77 jaar... binnenkort sowieso aan de beurt en zou dus toch al een uitnodiging hebben gekregen. De Belgische Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens is kritisch over het feit dat veiligheidscamera's in de Joodse wijk in Antwerpen gebruikt worden om te kijken of mensen zich wel aan de coronaregels houden. De camera's hangen er al sinds 2015, maar zouden nu vooral gebruikt worden om te kijken of er niet te veel mensen in de synagoge zitten. De autoriteit zegt dat discriminatie op de loer ligt. Mannen zijn positiever over kernenergie dan vrouwen... terwijl meer vrouwen dan mannen wel wat zien in een vleestaks. Dit blijkt uit tussenresultaten van een volksraadpleging... waarin mensen kunnen aangeven wat ze de beste manier vinden... om de uitstoot van broeikasgassen naar beneden te krijgen. De resultaten worden meegenomen met tijdens de kabinetsformatie. Het weer. hier trekt nog een aantal pittige buien vanuit het westen over het land. Sommigen met hagel, onweer en zware windstoten. Ook later vandaag kunnen flinke buien vallen. Maar tussendoor is ook de zon te zien en het wordt een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Vraag het wel gewoon. Het is helemaal geen probleem, het komt allemaal goed. Ja. Want en... voor de voor de activiteiten die er nog wel plaatsvinden in pluspunten is inderdaad ja. de balie nog steeds bezet.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 Je kan gewoon bellen, elke werkdag. Tussen ja. 10 en 12 kun je de plusdienst bellen. Dat is 023 571 7373. Jou wel ook, jouw bekend natuurlijk. Ja, zeker, zeker. Nee, ja. En het staat ook in de, in het Zandvoortse, in de Zandvoortse Courant... Ja. staat de, de ladder, hè, de, de, de ladder, activiteitenladder. Ja. Daar staat ja, dat, dat gewoon... telefoonnummer ook bij, dus...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 meer is er even niet te melden, helaas Irene. En, uh... Nee, nou ja goed. Da daar komen, er komen weer betere tijden, moeten we maar gewoon vanuit gaan. En uh, als dat zover het. is, dan worden alle activiteiten weer, we worden weer gestart en, en, en bekendgemaakt. Ja, dus, uh, bekendgemaakt. En dan kan iedereen weer, uh, weer, weer fijn deelnemen aan allerlei activiteiten. drinken, cursussen enzovoort. En weer bij elkaar komen en, uh...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 de verhalenmiddag, de verhalenmiddag op, op oh ja. maandag, hè, om de twee maanden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 Nou, je dankjewel voor je informatie en uh, voor uh, dat wat je Bedankt. ons hebt medegedeeld. Ja. En uh, we spreken elkaar uh, weer gauw een Zeker. volgende keer. Ja. En dan dankjewel, gaan we en... luisteren naar muziek Mr. Bojangles van Nitty Gritty Dirt Band. I knew a man,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 those at minstrel shows and county fairs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 Uh, ...mogen we dan nog steeds niet na negen en naar buiten. Dus uh, uh, lekker s avonds thuis uh, met uh, uh, nou ja, achter de computer een, een, een borrelboxje van Zandvoorters erbij. En dan gewoon gezellig meedoen en kijken en meedoen met de quiz. En, uh, uh, ja, zeg kijken. nog even hoe ze dat gaan doen. Nou ja, het makkelijkste is gewoon naar onze website vis Daar staat dan gewoon een link die avond... ...en dat zal ook op onze social staan hoor die dag... Maar, um,